11 uur. Dit is Radio 1. Het Felix Murders. In de gids.fm gaat het over angst. Angst zit tussen de oren. Maar hoe werkt het precies? Het NM-shownaam met Jan van der Putten. Rond deze tijd wordt in Oslo de winnaar bekendgemaakt van de Nobelprijs voor de Vrede. We luisteren mee met het comité. The Norwegian Nobel -committee has Nobelcomité heeft besloten dat de Nobelprijs voor 2013 is to be awarded to the organization for the prohibition of chemical weapons, (OPCW) for its extensive work for eliminating chemical weapons. During World War I, chemical weapons were used to a considerable degree. The Geneva Convention of 1925 prohibited the use, but not the production, or storage of chemical weapons. During World War II, chemical weapons were employed in Hitler's mass exterminations. Chemical weapons have subsequently been put to use on numerous occasions by both states and terrorists. In 1992 to 1993, a convention was drawn up prohibiting also the production and storage of such weapons. It came into force in 1997. Since then, OPCW has, through inspections, instructions and other means, sought the implementation of the convention. 189 states have acceded to the convention to date. The conventions and the work of OPCW have defined the use of chemical weapons as a taboo under international law. Recent events in Syria where chemical weapons have again been put to use have underlined the need to enhance the efforts to do away with such weapons. U hoort het Nobelcomité dat in Oslo bekend heeft gemaakt... zojuist dat de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar gaat... naar de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, OPCW. Die organisatie zit in Den Haag aan de Johan de Witlaan... en ziet toe op de vernietiging van uh, nog bestaande chemische wapens... en probeert te voorkomen dat er nieuwe worden gemaakt. Die organisatie heeft 189 lidstaten, bijna alle landen in de wereld. En nog heel recent kwam daar Syrië... Uh, Syrië bij. Syrië meldde zich aan onder internationale druk. En dat was na aanleiding van die gifgasaanval... in drie buitenwijken van Damascus waarbij honderden mensen omkwamen. De OPCW dus, de organisatie uh, voor het verbod op chemische wapens... krijgt dit jaar dus de Nobelprijs voor de vrede. Juist bekendgemaakt in uh, Oslo. We zijn onderweg naar Den Haag. Daar is om één uur een persconferentie. En als er al eerder reacties zijn uh, uit Den Haag van die OPCW... dan hoort u dat van ons. Kickbokser Badr Hari heeft aan het begin van de tweede dag van zijn proces... zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffers. Hari, die terecht staat voor acht geweldsmisdrijven en één verkeersdelict... zei tegen de rechtbank ik heb spijt en bied mijn excuses aan... aan de mensen die ik iets heb aangedaan. Het bleef onduidelijk of dat ook een schuldbekentenis was. De broer van Badr Hari is door het Openbaar Ministerie... in de rechtszaal aangehouden, op verdenking van mijnheid. Yassine had als getuige op de zitting een verklaring afgelegd... over een vechtpartij in de Amsterdamse Club R in juli 2011... En volgens het OM heeft Yassine onder edige logen over wat er is gebeurd. Slachtoffer, slachtofferclubeigenaar Jeroen van den Berg heeft Hari aangewezen... als degene die hem geslagen en geschoten heeft. Yassin Hari heeft verklaard dat hij degene was die Van den Berg heeft geslagen. Een postbezorger uit Den Haag wordt verdacht van het oplichten... van de Belastingdienst door de post van anderen open te maken. Hij zou zijn eigen rekeningnummer hebben ingevuld op brieven... waarmee ondernemers en instellingen geld konden terugkrijgen van de fiscus. Op die manier wist hij zo'n 200.000 euro buiten te maken. De Belastingdienst heeft maatregelen genomen... om dit soort fraude voortaan te voorkomen. Hoe het kan dat de postbezorger een rekeningnummer kon invullen... dat niet gelieerd was aan de ondernemers voor wie die brieven bedoeld waren... dat kon de Belastingdienst niet zeggen. De eerste sneeuwval van het seizoen heeft in de Duitse en Oostenrijkse Alpen... direct tot problemen geleid. In het zuiden van Duitsland, in de omgeving van garmisch partenkirchen zijn de scholen vandaag dicht. De autoriteiten roepen iedereen op om thuis te blijven. Ook het verkeer heeft veel last van de sneeuw. Regionale media spreken van een totale chaos op de weg. Ook in Oostenrijk veroorzaakte sneeuwval problemen, maar voor skiliefhebbers is het goed nieuws. zei deze Nederlander in Oostenrijk op Radio 2. Vandaag boven op de gletsjer is uh, 60-70 centimeter gevallen en uh, het dorp is uh, helemaal wit. De skipies zijn uh, vorige week al opgegaan... maar toen heeft het even wat geregend. Maar nu met deze verse sneeuw erbij zijn de condities in Kapoen helemaal top. Dan het weer bij ons. Regen. In sommige delen van het land blijft het regenen tot diep in de nacht. En langs de noordkust wordt het later op de dag droog. Maar daar waait dan wel een harde noordoostenwind. Het wordt daar 14 graden. In de regen is het een graad of 10. John Sahoka, waar staat de file? Het staat op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West 3 kilometer. Bij Sliedrecht-West is de rechte rijstok afgesloten. Zometeen meteen het dondert niet waar je op stemt. Je krijgt nooit de coalitie die je wilt.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 Vara, Radio 1, de gids.fm, Met Felix Meurders. Goedemorgen. Veel Nederlanders hebben in hun leven ooit een angststoornis. Is dat iets van tussen je oren? Is dat aanstellerij of is die angst reëel? Klinisch psychologe Marie Becker is zo hier om antwoord te geven op die vragen. Het wielerwonderkind Bernard Kool fietste maar kort. Veroverde al zijn tweede toer de derde plek en de bolletjesdraai. Maar die moest hij weer uittrekken door het gebruik van Sera. Zijn verhaal staat in het boek van dopingdealer Matschinger. En in Hoenderloon staat een instelling... die probleemjongeren uit de Randstad heropvoedt... met veel structuur en discipline. Maar de aanwas slinkt. Nu de gemeentes de jeugdzorg op een bord krijgen... zoeken de jongeren het dichter bij huis. Zo een verslag. Kom rustig verder, kom dichterbij, want hier brandt de kachel. Surf naar gids.fm. Tot diep in de nacht waren de regeringspartijen... in de weer met oppositiepartijen. En er is nog geen begroting. En ineens moest ik vanochtend denken aan wat is mijn stem eigenlijk waard? Wie PvdA heeft gestemd, die kreeg er ongevraagd de VVD bij. Dat is natuurlijk niet echt de partner van de sociaaldemocraten. Je kan het een beetje vergelijken met geen vanillevla... of chocoladevla, maar ongevraagd een pak dubbelvla. Maar het gaat verder. Dat zie je nu gebeuren. Je krijgt er wellicht ook nog allerlei oppositiepartijen bij... die qua gedachtegoed ver van je afstaan. En daarom waag ik mij aan de volgende uitspraak. Verkiezingen hebben geen enkele zin in dit polderland. Waar... Of niet waar? Niet waar. Zegt politoloog André Krauwel van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Krauwel. Goedemorgen. Verkiezingen in ons Ponderland, Polderland hebben wel zin, zegt u? Ja, wel degelijk. We kunnen heel goed aantonen dat het maakt wie er in de regering zit. Je kunt dat al zien uh, met het vorige kabinet Rutte en dit kabinet. U ziet... De benen staat over dat er wordt herverdeeld. Kunt u wat uh, dichter bij het raam gaan staan? Want ik vrees voor deze telefoonverbinding. <laughs> Oké, okay, ik zei uh, uh, het maakt wel degelijk uit. Want kijk maar naar het CDA, dat uh, uh, nu uh, hartstikke boos is op dit kabinet. het vorige zaten ze in. En nu zijn ze boos omdat er wordt herverdeeld. En daar zie je al dat. Uh, de, het CDA en de VVD gezamenlijk het minder erg vinden als inkomensverschillen vergroten worden in Nederland. Zij zeggen werkende mensen moeten beloond worden. Terwijl een partij van de arbeid, een regering of in ieder geval deelname van de partij van de arbeid... Uh, dan er dus in elk geval, uh, een minder grote verschil ontstaan tussen werkenden en mensen die... Bijvoorbeeld maar toch, ontstaan. meneer Krauwel, je krijgt nu niet het een of het ander... maar je krijgt het een en het ander plus de rest. Daar knapt de nee, kiezer dat toch dat op is af? Zwaar, maar dat is niet waar, want je krijgt dus een ander beleid... als er andere partijen in de regering zitten. Nou, het is wel waar. Het is waar. Dat, de mar dat de marges heel erg klein zijn uh, tussen, tussen de partijen op dit moment. En ook uh, is, het, is, het heel, is het heel moeilijk uh, um, om... Om u te schaard. verstaan. Ja, ik, ik, de verbinding is blijkbaar heel erg slecht. Ja. Ik, zei, ik zei, het is, het is, het is wel degelijk een, een verschil tussen verschillende regeringen. Het maakt wel degelijk uit welke partijen er in die regering uh, zitten. En je ziet het ook heel duidelijk in het, in het beleid terug. En daarom zijn ook nu rechtse partijen bozer op dit moment... en willen niet meedoen met deze besprekingen... terwijl linkse partijen uh, dat wel willen en wel aan tafel willen zitten. Maar nu zit de SGP er nou te bij. Daar knapt een ja. kiezer toch op af? Uh, ja, het kan zijn dat linkse kiezers nu in verwarring zijn. Die denken, waarom zit die SGP en die, eh, en die ChristenUnie daarbij? Dat zijn toch niet mijn, uh, mijn club? Die maar ook uitgevoerd. rechtse kiezers knappen daarop af, natuurlijk. Nou, uh, de SGP is vrij rechts dus die mo dan moet dan... Nee, de maar de ik bedoel, als je, je ziet wel, als je nou weer ziet dat de PvdA erbij zit... en D66 bij de, bij de heronderhandelingen... Ja, maar dan moeten we in Nederland iets anders verzinnen. Kijk, we hebben ooit bedacht dat in Nederland het heel belangrijk is dat we goed gerepresenteerd worden. Dat er allemaal kleine partijtjes in, ons, uh, in onze uh, ka Tweede Kamer kunnen komen. We hebben geen enkele kiesdrempel. Eigenlijk is dat he, een van de weinige landen ter wereld die geen kiesdrempel uh, hebben. Uh, uh, daardoor kan iedereen, ja, iedereen die 50, 60, 70.000 stemmen haalt, die krijgt een zetel. Nou, dan heb je dus heel veel partijen, ook heel veel partijen die er weinig toe doen... Maar in zo'n geval, zoals nu, gaan ineens die kleine partijen meetellen. Ja. Maar moeten we dat niet naar een tweepartijenstelsel? Dan weet je als burger tenminste waar je naar de verkiezing aan toe bent. Dan heb je de ja, ene niet, of de andere. Niet, ja, maar je kunt niet zomaar naar een twee-partijstelsel. Kijk, het enige land dat een tweepartijenstelsel echt heeft, dat is de Verenigde Staten. Wilt u daar naartoe? Die hebben al vier, vijf jaar geen echte begroting meer gehad. En die hebben elke dag ruzie de hele, de hele overheid zit nu op, op slot en gaat dicht. U wilt echt geen twee partijenstelsel. Wat u wilt, en wat uh, misschien wij allemaal zouden moeten willen... is een stelsel waarin de grotere partijen meer macht krijgen... zodat ze makkelijker regering kunnen vormen. Ik hoor het al, u, u wilt die kiesdrempel verhogen. Nee. nee, dat is helemaal niet nodig. Als je gewoon het Duitse kiesstelsel invoert... dat betekent dat je iemand kiest rechtstreeks in het district... maar tegelijkertijd ook op een lijst... Dan behoud je het mooie van het Nederlandse stelsel. Namelijk dat we een hele goede representatie hebben. Ook van kleinere groeperingen. Maar tegelijkertijd bevoordeelt dat grote partijen. Want die winnen dan in die kiesdistricten. meer dan de kleinere partijen. omdat ze gewoon grotere partijen zijn. En daarmee maak je het makkelijker om goede en stabiele regeringen te vormen. Het is niet voor niks dat Duitsland het enige land is. waar we niet van die idiote tafereelen hebben. die overal de rest van Europa ziet. Maar dan moet de grondwet gewijzigd worden of niet? Nee hoor, dat kan per, per kieswet gewoon... omdat er nog steeds... proportionele representatie in zit... zoals dat met een moeilijk woord heet. Er is nog steeds een lijststelsel. Maar daar overheen komt een ander kiesstelsel te liggen... zoals dat in Duitsland is. En daarmee kun je volgens mij... dat kun je volgens mij volstaan... met een simpele wijziging van de kieswet. Maar ja... Dat betekent dat die kleine partijtjes, die nu aan tafel zitten... Ja. en nu heel veel macht hebben, mee moeten gaan met dat voorstand. Houd, u begrijpt ja. dat er gaat niet gebeuren. Ja, toedelo, politicoloog André Krouwel... over de moeizame manier waarop Nederland momenteel geregeerd wordt. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Mark Hamer, die zit in Den Haag waarschijnlijk bij het gebouw van de OPCW... de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Dat heeft zojuist, die organisatie heeft zojuist de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Mark. Ja, nou, we staan hier voor het gebouw. Inmiddels zijn er wel al een groepje van een stuk of tien journalisten... zijn hier verzameld. Wij mogen niet binnen. Wat ik heb begrepen van de mensen die hier al even stonden... dat de Noorse en de Zweedse televisie om elf uur hier wel binnen mochten zijn. En ja, dat dat nu afwachten is op een persconferentie... die waarschijnlijk tussen 1 uur en kwart over één... hier zal plaatsvinden in Den Haag. Nou ja, de gewone vlaggen hangen hier. Niet bijzonder veel feestelijke stemming hier. In dat uh, ja, uh, witkleurige gebouw, het ronde gebouw, vlakbij het Tribunaal en het World Forum in Den Haag. Straks horen we hier meer. Maar ja, het is wel uniek dat hier dus de Nobelprijs voor de Vrede naartoe gaat. Het kwam deze week volop aan de orde in de Tweede Kamer, de jeugdzorg gaat op de schop. Vanaf 2015 wordt door die gemeentes uh, die het nu nog niet doen, wordt het wel uh, geregeld in plaats van door de provincies. Begrijpt u het? Ja. Jeugdinstellingen zetten grote vraagtekens bij de kabinetsplannen. Zo vreest directeur Erwin Duits van de Hoenderloo Groep... dat speciale jeugdinstellingen het onderspit zullen delven... met alle gevolgen van dien. Verslaggever Robert-Jan Boy ging kijken in Hoenderloo. Heerlijk. Wat, een, uh, he? wat heerlijk toch zo, of niet? Het is eigenlijk uh, heerlijk. Meneer Duits, die geniet. Ik geniet. Nou, ja, Elke keer als, het... als ik hier kom, is ik... het toch een geschenk dat ik hier mag werken, zeg ik het wel. Het is inderdaad een mooi uitzicht, want uh, we staan hier op een soort heuveltje. te midden van de bossen. Ja. En, te uh, kijken naar een open plek, naar een glooiend landschap. Ik zie net uh, verder wat paarden met wat, uh, ja, ja, wat die mensen erbij. Misschien ook hoort dat er ook bij hoeders. Hoeders. Hoeders. Ja, we zien dat met de interactie met jeugdigen en, uh, en dieren. Ja, dat is gewoon geweldig. En, uh, met de hele verzorging erbij, dierverzorging als onderwijs. Ja, ja. is dat natuurlijk een prachtige omgeving om dat uh, met de jeugd samen te doen. Hè? Boerderijtjes heb ik gezien, ik heb sportvelden ja. gezien. Het is niet wat een oud Nee, We <laughs> nee. zijn een uh, specialistische uh, voorziening voor uh, jeugdzorg. Dus echt ja. een hele achtervang voor uh, jeugdzorgopvang. Om jongeren ja, goed te kunnen behandelen met therapieën, met trainingen, met onderwijs. Wat voor jongeren gaat het? Ja, jongeren die toch al heel wat in hun leven hebben meegemaakt. En die ook al... Uh, op verschillende instellingen of pleegouders uh, hebben meegemaakt. Ja. En wat allemaal niet geslaagd is. Dus ja. de jongeren die meestal bij ons komen, zijn toch flink beschadigd. En uh, ja, we proberen ze snel een, een gerust gevoel te geven. In ja. deze mooie omgeving. He, hier word je ook rustig van als je hier ja. rondloopt. Ja. Ja. En dan met een intensieve behandeling en begeleiding... Uh, ja, ze weer in de goede flow te krijgen. Die jongen op de grasmaaier daar. Ja, die behoorlijk sneller rijdt. De is dat. Ja, die... die uh, ik, ik weet niet hoe, maar die heeft echt moeite gehad om uit het criminele circuit te blijven. En uh, nou zijn we gelukkig zover dat dat gelukt is. En met tevredenheid is hij over zijn opleiding. Met plezier doet hij zijn werk. En dat uh, nou, is gewoon fantastisch om te zien. Wesley? Hij zet het maar stop. Hallo Wesley. Hallo. Wat ben je nou precies aan het doen? Ja, grasmaaien. Ik ben grasmaaien. Voor welke opleiding? Uh, voor uh, bosbouwopleiding, groenopleiding. Ik hoor net uh, Duits zeggen, die heer Duits. Ja. Dat je helemaal tot rust komt hier, zoals je zo bezig bent? Ja, zeker. Dat je weer helemaal een beetje op een goede pad bent gekomen. Voel je dat zelf ook zo? Ja, dat voel ik zeker. Merk ik, dat voel ik. Ja. En waar kom je vandaan, oorspronkelijk? Ik kom uit Venlo, Limburg. Dat is nog een lijntje uit de buurt, hè? Ja. Maar nooit problemen gehad om dan hier... Uh... Nee, eigenlijk niet. Nee? Sinds de eerste dag dat ik hier kwam dacht ik van... Dit gaat me helpen. En hoe lang zit je hier nou? Ik zit hier bijna drie jaar. Hoe lang blijf je hier zitten? Uh waarschijnlijk nog maar een half Dan ga ik naar kamertraining. Dan ga ik op mezelf wonen. En de beren weer helemaal? Ja. Normaal een leeuwtje leiden, ja. Ja, even afgeleid. Dan gaat er nog eentje. Ja. Op zo'n grasmaaimachine. Ja, dat is mijn collega. En uh, toen is dus, nu is er een ander gehoogd. En die heeft vandaag een huiszoeking. Mijn vader is op bezoek geweest. En uh, nu gaan ze proberen om mij uh, naar huis te krijgen met de begeleiding van de Horizon. Ik hoor allemaal verhalen over voogd. En, uh... <laughs> weet ik weet niet precies. Ja, ik val er midden in hoor. Ja nee, ik, ik vroeg aan Liz, want die gaf aan, ik ga terug naar mijn vader. Toen vroeg ik, god, zie je daar naar uit? En is dat goed geregeld? Nou, ja, is, Liz is gewoon heel positief en dat vind ik heel goed om te horen. Want dan zie ja. je dat, ja, dat er toch hopelijk een, een, een, weer een goede hereniging plaatsvindt, noem ik dat. Ja. En ja. Uh, uiteindelijk is dat wat, wat je iedereen gunt, toch? Hoe is het in de loop der tijd met jou hier gegaan? Uh, ja goed, ik ben goed tot rust gekomen en ik heb uh, aan mezelf kunnen werken en school werd ook een tandje naar lager gezet. Dus uh, ja, ik heb hier echt aan mezelf kunnen werken. Aan jezelf kunnen werken, ja zo heet dat dan. Ja. Maar anders dan in andere instellingen? Ja, dat zeker wel ja. ja. Maar daar heb je ook gezeten in andere instellingen? Ja, klopt. In uh, Gouda heb ik er gezeten. En ja. in... ja. dat ook voor jou? Wat geldt ook? Andere instellingen? Ja, voor mij ook andere instellingen. Nou, meer pleeggezinnen en uh, dat ging allemaal niet zo heel goed. Jullie hebben wel heel wat achter de rug, zeg, als ik dat maar zo hoor. Ja, He? klopt. Soms ja, zeg Nina. ik ook meestal van volgens mij heb ik meer meegemaakt dan een man van 60. Ja. Kijk. ja. Nou, dat is toch indrukwekkend, hè? Wat dan, als het daar zo gewoon gezegd wordt, Absoluut. Ik. Ja. En ik denk dat we ons dat dus in Nederland moeten realiseren. Dat is wat ik net zei. Is dat de jongeren zoveel hebben meegemaakt terwijl ze nog zo jong zijn. Vanuit mijn ogen, hè? want ik ben een oude man. Maar dan denk ik van, ja, daar moeten ja. we ons dus eens veel meer realiseren. En, ja. Nou, dat, dat besef, dat zou ik wat meer graag bij gemeentes kenbaar willen maken. Of bij mensen die verantwoordelijk zijn voor dit soort veranderingen. Van jongens, hou hier nou rekening mee en ga er gewoon heel goed mee om. Maar dat betekent dat u eigenlijk zegt, gemeenten weten eigenlijk niet goed waar ze het over hebben. Ja. En nou, eigenlijk een keer een dagje mee moeten lopen of zo. Kijken hoe wij ons voelen en uh, hoe wij daarin staan als jongeren. Met Deze specialistische hulp die je hier krijgt. Ja, ja, want ja. Ja. En, en eigenlijk ook een gemeente. Ik bedoel, ze praten dan met bestuurders zoals, zoals ja. ik dan ook daar een van ben. Ja. Ja. Maar praat ook met de mensen die het betreft. Hè? Ik ja. bedoel, uh, ze kunnen allemaal vertellen wat aan de hand is en wat ze zouden willen. Ja. En ik vind dat we de jongeren veel meer ook moeten bij betrekken... bij alle veranderingen die, die er zijn. Ja, maar ja, er moet maar ja, veel meer geluisterd worden naar de jongeren, vind ik ook. Maar als de gemeenten dan zeggen... Uh, je kunt veel beter in de omgeving worden opgevangen... ik bedoel, ik weet niet waar je vandaan komt. Ja, ik kom van Deventer, maar Deventer, is wel dichtbij. Stuk... Ja, ik zit in nou mijn ja. omgeving. Oké, okay, maar wist je, die komt uit Venlo bijvoorbeeld... Ja. Ja. Je kunt veel beter daarop gevangen worden. Als... En is dat dan niet uh, lekkerder eigenlijk? Nou, ik vind als die jongen hier geholpen kan worden, waarom niet? Het is natuurlijk niet zo dat iedereen van Amsterdam of van ver hier naartoe kan komen. Maar als, als die jongen hier de hulp krijgt wat hij uh, nodig heeft, dan vind ja. ik het wel heel goed. Ik hoop wel eens van gemeentes, ga eerst goed aan die preventie werken. Zet de eerste lijn zorg nou eens een keer echt goed neer. En ga over drie jaar, over vijf jaar eens goed kijken naar de hele... Aanbod van zorg. Wat er dan nog nodig is. En als dan blijkt dat de specialistische zorg in Nederland met minder af kan. Ja. Dan gaan we dat op een nette manier afbouwen. En dan is inderdaad preventie veel beter. Maar doen we het wel heel zorgvuldig. En het gaat nou te onzorgvuldig. Dat is mijn angst. Het is stil geworden ineens. Ja, de tractor of ik weet niet Kijk, wat ding ja, hij maakt dingen. ja, hij maakt een babbeltje met iemand daar in de verte. Succes ja, met ja, de toekomst. Dank ja, dank u wel. Dank u wel. Bedankt. En bedankt uiteraard. Ja, bedankt. Tot ziens. Directeur Herman Duits van de Hoenderlo Groep... en zijn boodschap aan het kabinet en de gemeentes is... kijk uit dat je met de verandering van de jeugdzorg... niet het kind met het badwater weggooit. En Wesley, Liz, Asota en Vanessa zijn het roerend met hem eens. Dan speel ik een paar gitoer, eh, akkoorden op de gitaar... en dan hoop ik dat zometeen de microfoon van James Blunt openstaat. Your mouth is a revolver, bullets in the sky.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 Nights like this lead to love like ours You like the spark in my bonfire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 Bonfire Heart van James Blunt, een mm, recente single. En James die speelt piano, gitaar, orgel en marimba. En hij zat in het Britse leger. Maar niet bij zo'n orkest, toch? Van het Britse leger? Nee. De gids.fm. Janet heeft straatvrees. Ze durft niet alleen haar huis uit. Ja, het is zo paniek. Maar zo gauw als je naar buiten gaat, krijg je dat. Het kan niet meer normaal. Denk, het lijkt net of je buiten jezelf staat. En, en... Okay. dit is verschrikkelijk. Niemand gaat zonder angst door het leven. Een kleine 20 van alle Nederlanders... heeft ooit wel eens met een angststoornis te maken gehad. En wat je aan angststoornissen kunt doen, dat bespreek ik met Marie Beckers. Zij is hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Tilburg. Goedemorgen, mevrouw Beckers. Goedemorgen. Ik ga het met u hebben over angst, maar wat is dat eigenlijk precies? Ja, angst als zodanig is een emotie die we allemaal hebben. En gelukkig maar, want anders zouden we grote gevaren lopen. Maar een angststoornis, dat is wel iets anders. En angst wordt dus een probleem als we te maken hebben met een angststoornis? Dat klopt, ja. Ja, en wat, wat gebeurt er dan met mensen? Die in één keer een angststoornis krijgen? Nou, mensen die een angststoornis hebben... die hebben eigenlijk uh, heel erg veel last van hun angst. En die ervaren ook uh, dat hun angst eigenlijk niet in verhouding staat... tot waar ze menen bang voor te zijn. Bijvoorbeeld, mensen durven niet de straat op... terwijl ze ook wel weten dat er op straat hen niet zal overkomen. Of ze zijn als de dood om een spin in de badkamer te treffen... terwijl zij ook wel weten dat ze daar niet echt uh, gevaar van te duchten hebben. En hoe ontstaat zo'n stoornis dan? Uh, nou, dat kan op allerlei manieren uh, gebeuren. Er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. En sommige mensen, uh, bij sommige mensen ontstaat het heel plotseling... alsof het out of the blue is, met een enorme paniekaanval. En bij sommige mensen ontstaat het wat geleidelijker. Die voelen zich ja, vaak angstig... zonder dat ze precies weten hoe dat komt... of waar ze dat aan moeten toeschrijven. En dat out of the blue, waar komt dat dan vandaan? Weet u dat al? Uh, nou, dat is eigenlijk... Ook, heeft ook te maken met dat zo'n paniekaanval... die, zoals we dat dan noemen, ontzettend uh, heftig kan zijn. En mensen kunnen dat zomaar ergens krijgen. Bijvoorbeeld uh, zittend in de tram of zittend in de trein of waar dan ook. En ja, waarom dat uh, dan zo plotseling bij ze ontstaat... daar staan ze zelf vaak voor een raadsel. En omdat het echt hevige angst is, die ja. ze ook lichamelijk sterk voelen en ze voor dat raadsel staan... is het best een heel bedreigende, enge ervaring. En krijgen ze dat dan meermalen terug? Op het moment dat ze het één keer gehad hebben? Dat kan. Het kan ook. Een heel veel mensen hebben ook wel eens een paniekaanval gehad in hun leven... en die gaat gewoon weer voorbij. Maar het kan ook terugkomen. En sommige mensen zijn ook heel erg bang vervolgens dat het terugkomt. En zo kan dan ook gemakkelijk een angststoornis ontstaan... doordat ze geneigd zijn om bijvoorbeeld de situatie te gaan vermijden... Hebben mensen met traumatische ervaringen... een, een grotere kans op zo'n Ja, zeker. Ja. Dat komt omdat ze steeds weer terugdrinken... aan die gebeurtenis van destijds? Dat kan. Dus dat, uh, Een bekende is in de, inmiddels de posttraumatische stressstoornis... waarbij mensen inderdaad... Uh, een trauma hebben in, uh, in het verleden of in het nabije verleden. en daar uh, nog steeds heel veel last van hebben. Dus dat kan. En mensen kunnen ook uh, ja, meer verdrongen trauma's hebben. of uh, lange gevoelens hebben gehad van onveiligheid. waarvan ze zich niet zo 1, 2, 3 bewust zijn. bijvoorbeeld, ver lang geleden in hun kindertijd, bijvoorbeeld. Ja. Een kleine 20% van alle Nederlanders heeft ooit wel eens te maken gehad met een angststoornis, zei ik net. Mm -hmm. Dat is veel. Ja, dat is veel, ja. ja. En hoe zit dat jaarlijks? Uh, nou, als je kijkt naar, uh, uh, als je zo'n meting doet van prevalentie, dus hoe vaak komt de stoornis voor in bijvoorbeeld de afgelopen 12 maanden, dan laten cijfers in Nederland zien dat het dan bij zo'n 12% van de bevolking voorkomt. en dan bij een ruime 16% van de vrouwen en een klein uh, 8% van de mannen. Dus er is ook een flink seksenverschil. Hoe komt dat? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. En uh, daar is niet zo 1, 2, 3 een antwoord op. Eigenlijk zou dat uh, veel beter nog onderzocht moeten worden. Want het is natuurlijk een uh, sterk verhoogde prevalentie bij vrouwen. Uh, maar goed, er zijn, ja, er zijn allerlei hypotheses over. Bijvoorbeeld dat het iets te maken zou kunnen hebben met... Uh, uh, hoe meisjes opgroeien versus hoe jongens opgroeien. Is dat volgens u een aannemelijke hypothese? Of zegt u nou, ik heb mijn eigen ideeën erover en die zijn het volgende? Nou, zelf denk ik dat daar veel in zit. Dus dat uh, de, de seksgebonden identiteit een belangrijke rol speelt... bij de verhoogde prevalentie van vrouwen ten opzichte van mannen... en die van mannen bij andere stoornissen... zoals middelengebruik, alcoholgebruik enzovoort. Kunt u beschrijven hoe zo'n paniekaanval voelt... Uh, dat is uh, een heel bedreigende, beangstigende situatie. Waarbij mensen uh, het gevoel kunnen hebben of de, de, de gedachte... Uh, het lijkt wel alsof ik doodga, of alsof, alsof ik flauw ga vallen. Uh, ze krijgen heel sterke hartkloppingen. Uh, sommigen gaan hyperventileren, dus die gaan heel uh, angstig, uh, hoog adem en veel ademhalen, waardoor ze ook benauwd worden, duizelig worden. Uh, mensen kunnen gaan trillen, beven. Uh, uh, een doodgevoel in hun vingertoppen of in hun tenen, enzovoort. En wat moet je dan doen als omstander? Als omstander uh, moet je, denk ik, bij iemand blijven... en proberen iemand gerust te stellen. Proberen iemand weer uh, met twee voeten uh, op de grond te krijgen... Uh, in figuurlijke zin. En proberen iemand weer heel rustig te laten ademhalen, bijvoorbeeld... en te laten ontspannen. En wat gebeurt er in je brein tijdens zo'n paniekaanval? Um, nou, in elk geval bij die paniek en die hevige angst... is uh, onze amygdala heel sterk betrokken. Dus een deel van het brein, ook wel amandelvormige kern genoemd. Maar ook andere hersendelen zijn uh, actief. En ja, zoals al eerder gezegd, dat is je ook juist ook heel gunstig. Want daar zit onze uh, uh, signalering van het gevaar in onze omgeving. Dus ja. daar worden de binnenkomende signalen eigenlijk getrechterd. En ja, die hyperventilatie die heeft ook een sterk fysiologische kant, namelijk we ademen heel veel zuurstof heel snel in, maar we, uh, we hebben eigenlijk een tekort aan het afgiftstofje uh, kooldioxide en dat is de boosdoener van de hyperventilatie. Nog één keer voor mensen die er last van hebben. Wat kun je er tegen doen? De meesten weten dat natuurlijk wel. Maar mm -hmm. wat kun je er tegen doen? Ja. Nou, in elk geval uh, hele simpele dingen die mensen die uh, angst voelen opkomen al kunnen doen. Is uh, in elk geval hun ademhaling controleren als die een rol speelt. Want door die enorme hyperventilatie worden mensen vervolgens bang en ontwikkelen eigenlijk een angst voor de angst die hen weer aanleiding kan doen geven tot vermijding van situaties. Dus dat is nummer twee, behalve je ademhaling. He, rustig blijven, proberen te ontspannen en rustig te ademen. is van groot belang om de vermijding niet aan te gaan. Dus vooral wel terug naar de situatie waarin je ooit heel bang was... en proberen gewoon uh, de situatie weer onder ogen te komen wel danken. naar dat enge feestje gaan enzovoort. Niet doen. Marie Beckers, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Tilburg. Met dank. Graag gedaan. Dit is radio 1. Anderhalve minuut over half 12. Jan van de Putten met het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Het Nobelcomité prijst niet de niet-aflatende pogingen van de OPCW om van chemische wapens af te komen. De gebeurtenissen in Syrië maken duidelijk dat wij af moeten van zulke wapens, zegt het comité. De OPCW zit in Den Haag. Vrijwel alle landen zijn lid. Onder internationale druk is Syrië onlangs ook lid geworden. Honderd controleurs van de OPCW moeten in Syrië... een inventarisatie maken van de wapens en ze vervolgens vernietigen. De broer van kickbokser Badr Hari is in de rechtbank aangehouden... wegens mijnheid. Yassin Hari had onder Ede de schuld van de mishandeling op zich genomen... terwijl het slachtoffer de kickbokser als dader had aangewezen. Harry heeft zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffers... maar het is niet duidelijk of hij daarmee ook schuld bekent. In de Scheveningse pier is dicht. De gemeente en de brandweer hebben het vervallen gebouw vanochtend afgesloten. Zo'n honderd belangstellenden namen een kijkje bij de sluiting. Eén man weigerde de pier te verlaten. Hij had zichzelf vastgeketend aan een pilaar in het complex... maar hij is losgemaakt. Want de rechtbank in Den Haag besloot vorige week... dat de pier dicht moet vanwege de brandveiligheid. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie John Sahoka bij de ANBB in Den Haag. Ja, met fiets op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort... staat bij 1 brugge 2 kilometer. En op de ringweg Amsterdam de A10 westrichting Den Haag... staat voor de Koentenol 2 kilometer door een ongeluk met twee vrachtwagens. Bij de Koentenol is daardoor de rechte rijstok afgesloten. Met Felix Burders. Hoe beveilig je je laptop tegen, tegen diefstal? Daar wordt u zo meteen alles over. De groep Propaganda. Duitsland propaganda heette ze eigenlijk. Ralf Durpel was de oprichter van deze band. En uh, dit nummer heet 'Jewel Eye to eye. En hit uit 1985. De gids.fm. Hoeveel laptops er jaarlijk worden gestolen, dat is lastig te achterhalen. Cijfers uit de industrie zeggen dat 1 op de 10 laptops tijdens hun leven worden gejat. En het verliezen van zo'n apparaat is natuurlijk balen. Maar als je dan ook nog al je gegevens kwijt bent... als die op straat komen te liggen... dan ben je nog veel verder van huis. Daarover praat ik met Francisco van Jolen. Iedere week aanwezig voor het laatste Digitale Nieuws. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Ja, het gaat om het eigenlijk het volgende. Als wij eh, informatie invoeren op websites... Eh, bijvoorbeeld je creditcardinformatie of je wachtwoord of zo... dan wordt ons allemaal geleerd... dan moet je oppassen dat er zo'n zo slotje staat. Hè, want dan is het veilig en dan eh, kan niemand het zien. Nou, dat geldt ook wel voor de verbinding. Is dat... Eh, is dat veilig. Maar uh, de lui van de Identity Finder, uh, dat is een bedrijf, die hebben hun medewerkers hebben de afgelopen maand uh, allemaal informatie ingevoerd op websites, met zo'n slotje. Alleen maar met zo'n slotje. Altijd kijken, jongens. En toen zijn ze eens gaan kijken wat er nou in de cache van bewaard wordt. De cache, dat is eigenlijk een soort ja, de, de vergaarbak van je browser als het gaat om Chrome, hè? De, de, de, de browser van Google. You're very, you're very fast now. Cache dat, is gewoon geheugen, toch? Geheugen, ja. En de historie? Ja. De ja. geschiedenis, waar dingen opgeslagen ja. worden zodat ze makkelijk. En daar blijkt gewoon alles te staan. En dat kan eigenlijk iedereen lezen. Je kan daar gewoon heen gaan in, in je, op je computer. En daar staan al je wachtwoorden, al je creditcardgegevens, alles wat je hebt ingevuld, waarvan jij dacht van nou dat is veilig, dat kan niemand zien. Dat kan je gewoon lezen. Dat betekent dus dat is. Als je bijvoorbeeld je laptop verliest, nou ben je niet alleen je laptop kwijt. maar ook al je wachtwoorden. al je, uh, je credits. Al je, al je persoonlijke. Maar meen je het nou? Want dan staat het erbij: bewaar uh, deze instellingen op je computer. Dus dat is veilig. Je... is En ja, ja. Dat, ja, denk je dan. Nou, dat is dus niet zo. Bij Chrome is dat wel eens eerder gebeurd. Je kan ook als, je, als iemand een Chrome-computer gebruikt. kan je zo kijken wat zijn wachtwoorden zijn. Hè? Dat is uh, via de instellingen. Maar dat is alleen bij die browser? Nou, bij andere browsers. Daar wordt het wat beter beveiligd. Maar misschien dat je daar ook wel. Dus dit is de eerste browser die ze testen. en. Uh, Chrome is er wel berucht om. En het is eigenlijk een beetje het probleem bij Chrome... is dat het Google heeft, toen ze die browser gaan bouwen... daar niet zoveel aandacht aan besteed. En daardoor is het ook niet 1, 2, 3 op te lossen. Ze kunnen niet eventjes, normaal zie je van... nou, dat is een foutje, uh, dat zetten we even een andere switch anders... en dan is het allemaal weer goed. Dat is iets niet zo. Maar voor dus Firefox het geldt het ook voor Internet Explorer? Ja, hebben ze Niet bij getest, bij Chrome testen. En Chrome is er wel notoire op. En wat je dus moet doen, is als je... Uh, Chrome gebruikt, en zeker als je Chrome gebruikt, bijvoorbeeld op een, uh, op een openbare computer, of een computer die ook door andere mensen gebruikt wordt, waar we niet helemaal zeker van bent, dan moet je je browsergegevens wissen, regelmatig zorgen, dan, dan verdwijnen ze. Of ben de instellingen gewoon het zo instellen dat je niks bewaart? Ja, instellingen en dan naar de geavanceerde instellingen. Ja, maar als je zegt er wordt niks bewaard, Is dus dat is heel lastig. Ja. Dus en? af en toe moet je toch wat. Dus je moet instellingen, geavanceerde instellingen en dan ge, geschiedenis wissen. En hoe geldt dat bij mobiele telefoons? Is dat hetzelfde, Euvel? Dat weet ik niet, want ik heb het niet Chrome bekeken op. Chrome kan je ook eerst leren op je mobiele telefoon. En daar zou het wel eens ongeveer hetzelfde kunnen zijn. Maar je, je hebt toch iets als een geheim nummer? Nou, Die... dat is weer iets heel anders waar je nu heen wil. Er is wel grappig. Als je kijkt naar als je telefoonnummer neemt, dan. Kan je de optie geven? Ik wil niet gevonden kunnen worden. Ja. Hè? Ik wil, als, je, als je mijn naam intikt, dat moet het niet. Vroeger was dat een telefoonboek. Nou, het telefoonboek is net is een beetje aan het verdwijnen. Maar dat is eigenlijk een hele logische optie ook. Nou, bij Facebook kende die optie ook. He, ik wil wel op Facebook zitten zelfs. Felix, dat jij, jij zit niet op Facebook. Nee. Maar stel nee, dat je op, op Facebook, Facebook zou willen gaan. En dat je dan toch zegt... Nou, ik Hoe wil noem je dat nou? Felixboek? Felixboek, ja, ja. Dat je op Facebook zou willen gaan. Maar dat je zegt, van, nou, ik wil niet dat mensen mij kunnen vinden. Dan kon je eerst de optie geven. Ik, weet, ik wil niet dat mensen mij kunnen vinden. Die optie hebben ze op een gegeven moment weggehaald. Maar ja, de mensen die die optie hadden gebruikt. Bijvoorbeeld bekende Nederlanders of bekende mensen... die gebruiken die optie nog wel eens, want die willen niet gevonden worden. Uh, die, daar bleef hij voor bestaan. En nu heeft Facebook eigenlijk van het ene moment op het andere... Op het moment gezegd, uh, we halen die optie weg. Dus iedereen is nu vindbaar. En ja. je moet je voorstellen alsof... Uh, uh, een, een telecommaatschappij zou zeggen... nou, ja, u heeft bij ons wel een, heim, een geheim nummer genomen. Maar ja, daar doen we niet meer aan. Dus alle nummers zijn nu openbaar. Ja, Facebook, dat weet je toch? Privacy en Facebook... Nou ja, je wordt er eigenlijk iedere keer weer. Ja, je kan er wel uh, laconiek over doen, van ach, je weet het wel bij Facebook. Facebook is inmiddels ongeveer net zo belangrijk als Google. En dat betekent dat er niet zoveel alternatieven zijn. Je kan wel zeggen, ja, bij Google bijvoorbeeld springt met je privacy niet zo goed om. Ja, dan ga je naar een andere browser. Ja, welke dan? Nou, eh, internet wat ik nou is RIP? Huh? Ik, ik riep er een paar net: Firefox. Dat is ik, geen browser, Internet Explorer. Dat is, dat is geen uh, internet explorer. Nou oké, okay. dat schijnt ook niet zo veel. Safari. Fijn. Je bent, they, dat, dat, zijn, dat is software. We hebben het nu over diensten. We hebben, uh, uh, uh, Google is een dienst en Facebook is een dienst. En het kenmerk van internet is dat het nogal het domein is van monopolies. Dus dingen worden populair en dan heel populair. En dan gebruikt iedereen het. En dan heb je aan de alternatieven niet zoveel. Dan waar gaat het allemaal om, al die gegevens verzamelen... wat kan je daar uiteindelijk mee, zou je zeggen... want je hebt nog steeds mensen die beweren... dan van mij mogen ze alles weten. Nou, Er is een student in, in Nijmegen geweest, uh, uh, Wessel Stoop... en die is, uh, heeft een, vind ik eigenlijk heel interessant... die heeft een programmaatje gemaakt... waarmee hij op basis van jouw Twitterberichten... kan voorspellen wat jij gaat twitteren. Dus als je zijn programmaatje gebruikt... dan tik je, begin je een tweet te tikken... en dan vult hij dat automatisch zelf aan. Dus oh, ja. als je zegt vanochtend, dan komt hij met werd ik wakker of nou ja, wat jij... En dat doet hij <lacht> op basis van je eigen tweets. Maar de grap is, hij doet dat ook op basis van de tweets van jouw vrienden. En als hij dat combineert, dan kan hij met soms wel 50% zekerheid voorspellen wat je gaat zeggen. En je kan dat uitproberen op zijn site. Ik zal dat later uh, op onze eigen site zetten, Het de ervan. van. En daarmee kan je bijvoorbeeld kijken of je kan schrijven zoals Joep van het Hek. Of uh, kan schrijven zoals Marco Borsato. Of zoals Francisco van Jolen. Hartelijk dank en graag tot volgende week. Francisco. De Gids. FN veel over hem gezegd en geschreven, maar deze week liet hij met een dik boek... zelf er eens van zich horen, Stefan Matschinger. Dat is de man die onder andere Michael Bogut en uh, Thomas Dekker hield met doping. Hij heeft zijn verhalen opgetekend in het werk Uit het leven van een dopingdealer. En Bora Bleckenhorst weet er meer van. Deborah, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Is het een dik boek? 272 pagina's. Van begin... Tot eind, dus ook met een dankwoord voor de auteurs inhoudsopgave, noem maar op. Het hele relaas eigenlijk van uh, de man die dus de spil was... in de Weense dopingzaak rond die bloedbank, humaanplasma. Um, sporters gaven daar hun bloed af, kregen het later weer terug... om beter te presteren. Bloeddoping dus. En die hele bal rond Machiner en uh, die dopingzaak kwam in 2006... al aan het rollen tijdens de Olympische Spelen van Turijn. En inmiddels weten we ook wel hoe groot dat dopingnetwerk was. Hè? Uh, Bogert en uh, Dekker waren er dus ook klant. En waarom nu dit boek dan? Nou, het is een vraag die is dus gezegd. Zelf ook stelt uh, het antwoord: is drieledig. Uh, hij wil een ingrijpend hoofdstuk in zijn leven afsluiten, zegt hij zelf. Hij wil de buitenwereld laten zien in hoeverre topsport verwijderd is geraakt van zijn idealen. En hij doet toch ook wel als laatste een poging om uh, ja munt te slaan uit zijn eigen verleden. Want is het dat interessant hij wel te lezen: Want je hebt het gezien, je hebt het bekeken. Nou ja, het is een kijkje eigenlijk in de wereld van bedrog en afgunst en woede en het eigenlijk al maar willen presteren. En ja, hoe je dat doet. Um, een van die spelers of een van die sporters die dat dus doet is Bernard Kool. Komt uitgebreid voor in het boek. Ken je Bernard Kool nog? Jazeker, ja, zeker. In één keer als een comete omhoog schoot in de ja, wereld. 2008 werd hij derde in de Tour de France, zijn tweede Tourpas. pas. En uh, hij pakte toen ook de bolletjes Kol, Kool, de Oostenrijker. Volgende week te zien in Nederland. Evenals Sastre staat dus ook op het podium. En daarmee is het groot feest in Oostenrijk. Dat is sinds de jaren 50 niet meer voorgekomen. Ja, triomf dus voor Kool, destijds 2008. Maar niet veel later onthulde de Franse sportkrant L'Equipe... dat hij zijn trui en zijn derde plek dus wel te danken had aan Sera. En dat is dan weer de derde generatie EPO. Ja, door was het eigenlijk meteen over en uit... want hij stopte met wielrennen een jaar later... en liep, ja, ook eigenlijk toen direct leeg verbaal over Stefan Machiner. En wat was de relatie dan tussen hem? Machiner was zijn manager en zijn vertrouwenspersoon... en hij schrijft zelf in zijn boek Machiner. Mm. Nou, dat is best bijzonder, want ik was manager of leverancier, maar nooit beide. En voor Kool maakte hij dus een uitzondering. In 2005 kwam de Oostenrijker al bij hem terecht... en werd hij dus klaargestoomd voor die grote wedstrijden... middels ja, bloeddoping. Maar toen die bloedbank uh, huma Humaanplasma, waar die sporters dus hun bloed afgaven, meer en meer verdacht werd, betaalde Kool mee aan een bloedcentrifuge die Machiner gewoon thuis kon gebruiken. En ja, met succes? Nou ja, Cole was een groot talent, zegt Machiner zelf. Uh, maar hij was ook bereid af te zien en uh, offers te brengen voor de sport. Of Hij was niet zo'n groot talent, maar kon wel, wist, de wegen te bewandelen... Um, ja, om toch een grote sporter te worden... Maar toch duurde het dan wel weer even. En dat dan had alles te maken met uh, Michael Rasmussen. Die ja, dinsrenner van de toenmalige Rabobankploeg... die in 2007 uit de koers werd gehaald... terwijl die in de gele trui de benen. Ja, ja, ook klanten bij Matchiner. Um, wat was nou het geval? Kool betaalde mee aan die bloedcentrifuge van Matchiner? Maar Rasmussen ook. En dus Rasmussen, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik wil wel in de Tour van 2007 dat Kool niet zo heel veel doping krijgt. Want ik wil zelf vlammen. Nou ja, dat lukte dus tot uh, op zekere hoogte. En in 2008 pakte Kool zijn kans. Dankzij Stefan Matschinger. Ja, en die hielp dan ook wel wat meer. Uh, alleen bloeddoping. Hij gaf hem veel meer. Zo vertelde Kool dan weer in 2009. Toen hij al gestopt was met wielrennen. En uh, Matschinger ook gearresteerd werd. Toen de politie de dopingpraktijk op het spoor kwam. En het is natuurlijk bloeddoping. En hij had me diverse dopingproducten Ja, al die middelen, waaronder dus groeihormonen en testosteron, kreeg kool met het grootste gemak toegediend. Schrijft Matjiner in zijn boek. Want je reisde gewoon in de tour, je pupil achterna. Je boekte in het. Uh ja, in het hotel waar hij zat. Ook een kamer. En dan ging je s'avonds even over de gang. En dan gaf je dat allemaal. En hij zegt ook, Machiner als kool net iets meer bloeddoping had toegediend in 2008. Of toegediend gekregen. Dan had hij ook de Tour kunnen winnen. Hij zegt, het is extra zuur dat hij ja. is gepakt op Sera. Want dat gebruikte kool namelijk zelf. En Machiner had gezegd, ik zou hem nooit mijn zegen daarvoor hebben gegeven. Hij was het niet eens met Sera, hij had nee, betere middeltjes. Niet. Hoe is ja, het nu zeker. met Bernard Kool eigenlijk? Hij runt een fietsenzaak in Oostenrijk. En uh, hij heeft waarschijnlijk een schoon geweten. De Borrel hartelijk dank. De gids .fm. De beurs Ecomobiel is deze week voor de vijfde keer gehouden. Dat is een vakbeurs voor groene auto's. En met onze automan Wim Oudewering bespreek ik wat er de afgelopen vijf jaar veranderde. En wat we de komende vijf jaar mogen verwachten. Wim, goedemorgen. Felix, goedemorgen. Jij was al aanwezig bij die eerste editie. Hoe heb jij de aandacht voor die groene auto's zien veranderen? Nou, die eerste editie was echt een heel, heel uh, klein en voorzichtig beginnetje. Uh, niemand wist eigenlijk welke kant op ging. Er zouden elektrische auto's komen. Er stonden een paar exposanten, uh, onder andere met, met Volkswagen Golf, die door uh, wat specialistische bedrijven waren omgebouwd. Uh, en dit jaar, uh, ja, vijf jaar later, uh, is duidelijk dat er nu een, een elektrische auto, een duurzame mobiliteit, uh, eigenlijk klaar ligt. Uh, ik zie het als een soort uh, eerste vijfjarenplan wat wordt afgerond. Uh, dit jaar zag je uh, niet alleen alle grote autofabrikanten met elektrische auto's... maar ook uh, producenten van laadpalen. Uh, leveranciers van, van speciale mobiliteitssystemen... om optimale routes uit te zetten, zodat je... Uh, Zuiniger eigenlijk met je kilometers omgaat. Dus er is veel veranderd. Wat want er werd vijf jaar geleden Himmel met jouw over gedaan, hè? over die elektrische auto. Ja, het was een, een, een absolute hype die door de politiek werd aangegrepen. Uh, deels uit onkunde en onwetendheid, want het was natuurlijk totaal, uh, totaal van de gek eigenlijk om te zeggen dat we in 2020 dat er een miljoen elektrische auto's zouden rondrijden. Dat is nooit mogelijk gebleken. Nee. Maar uh, er gaat nu wel, uh, wel veel gebeuren. Wat moet er nog veranderen? Wil die elektrische auto de plaats gaan innemen van de benzinewagen? Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat dat die infrastructuur uh, om te kunnen laden, ook onderweg... dat die echt uh, goed wordt neergezet. En daar zit een, een stuk vertraging in. Uh, er zijn ongeveer 3000 publieke laadpunten... plus nog enkele duizenden bij particuliere of bij semi-publieke uh, plaatsen... zoals uh, bij Lidl of bij, bij McDonald's, daar heb je ook uh, laadpalen. Uh, dat moeten er 10.000 zijn in 2015 uh, voor publieke laadpalen. Ja. Dat gaan ze niet halen, dus dat moet versneld gebeuren... Maar maar gisteren is wel de eerste snellaadpaal eigenlijk langs de snelweg geïnstalleerd. Waar je in 10 minuten je accu's zo kan opladen. Dat in ieder geval uh, dat je weer 60, 70 kilometer kunt rijden of thuis te komen. Uh, daar komen er de komende maanden 20 bij. Uh, er is een openbare aanbesteding gedaan dat er over twee of drie jaar zelfs 200 zijn. En die snellaadpalen zijn erg belangrijk om die actieradius te verhogen. Maar uh, er moeten ook accu's komen met een grotere capaciteit. Zodat je die actieradius van begin af aan al kunt uh, en lopen wij in Nederland daarmee vooruit op de rest van Europa of juist niet? Ja, we, we, we hebben dat steeds gezegd dat we dat vooruitliepen. En, en in sommige opzichten is dat ook zo. Maar het, uh, in, in andere landen, zoals in Engeland, in Frankrijk en Duitsland... gebeurt het ook. Duitsland wat minder. Want de overheid is er nog niet zo enthousiast voor... omdat de industrie daar nog niet klaar is met elektrische auto's. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, in bepaalde grote regio's... zoals in Parijs of rond Lyon of aan de Côte d'Azur... daar zijn veel mogelijkheden om elektrisch te rijden. In Engeland ook Londen, Birmingham. Uh, er wordt veel aan gedaan, maar dat is in die grote landen nogal uh, regionaal. Wat mogen we verwachten de komende jaren aan vooruitgang op dit gebied? Nou, in de eerste plaats, dus uh, de concurrentie. Uh, die gaat steeds scherper worden. Er zijn uh, vergeleken met vijf jaar, vijf jaar geleden: was er niet één officiële autofabrikant. Tegenwoordig zijn er ja, een stuk of vijf, zes met volle elektrische auto's. Bijna elke fabrikant heeft een, een hybride die je kan opladen in stopcontact. zodat je 50, 60 kilometer elektrisch kunt rijden. En er is nog een hele reeks die met groen gas uh, op de markt gaan: biogas of uh, aardgas. Uh, dan komt er uh, absoluut ook uh, die, die lithium-luchtaccu. Als die er is, dan Wordt de capaciteit van die accu's wel tien keer zo groot en dan kun je met kleiner gewicht, kleinere formaat accu's, van 150 actieradius naar 300, 400 actieradius. Uh, dat zijn we al een paar jaar, maar nu heeft BMW, die van volgende week die BMW i3 introduceert heeft, gezegd: Ja, maar dat gaan wij in 2017, 2018 ook echt zien samen met Toyota. En tot nu toe was het zo dat je over uiterst milieuvriendelijke auto's geen belasting hoefde te betalen. Blijven die zo voordelig? Um, dat denk ik, denk ik niet. Er komt in ieder geval voor elektrische auto's een, een bijtelling, fiscale bijtelling van 3 of 4 procent. En voor uh, plug-in hybride, stekkerhybride, 7 of 8 procent. moet nog besloten worden, maar dat gaat wel door. En 2015, dan ga je ook motorrijtuigenbelasting betalen uh, voor uh, elektrische auto's. En ja, met die extra accupakketten zijn ze wel zwaar. En kan dat een behoorlijk tarief worden. Dus daar zit dan weer een beetje een rem op. Op een of andere manier wil de overheid het wel stimuleren, maar toch ook niet bevorderen. En uiteindelijk is het heel belangrijk dat uh, voor de totale duurzaamheid dat ook die kolencentrales uh, uiteindelijk vervangen worden door een andere soorten uh, energie. Dankjewel. Wim, Oudwering, graag tot volgende week. Tot volgende week. Kinderopvang staat onder druk. De kwaliteit en de werkgelegenheid nemen af bij de kinderopvang. En tot die conclusie komt het consumentenprogramma Kassa. Presentator Brecht van Hulten, goedemorgen. Je bent goedemorgen. ook van Kassa Groen. Jij wist het allemaal ja, al. Ja, we wisten het. Nou, die toekomst is wel interessant om te horen. Ja, waar het waar ontbreekt het allemaal aan in de meeste kinderopvangbedrijven? Nou, dat is, uh, dat is heel wat. Er zijn 2000 medewerkers uit de kinderopvang ondervraagd. En driekwart van hen zegt dus... de kwaliteit uh, loopt achteruit. En dat zit hem in. Minder aandacht voor de kinderen. Minder speelgoed. Uh, minder goed eten. Maar het belangrijkste is toch wel dat ze zeggen... die uh, verplichte kind-leidsterratio... dus hoeveel kinderen op één leidster... die wordt niet gehaald. Dat is wettelijk vastgelegd. Maar heel veel kinderdagverblijven kunnen daar nu niet meer aan voldoen. Net als dat vier vier ogen principe. Um, hoeveel hoeveel leidsers? zoveel leiders op, op zoveel kinderen, ja. Sorry. Precies. Nou, dat, daar kunnen veel kinderopvangcentra niet meer aan voldoen. Net als dat vier, vier ogen principe, wat natuurlijk is vastgelegd uh, naar aanleiding van het hofnarretje, ja, dat, dat wordt nu niet uitgevoerd. Nee. En het is zelfs zo als de inspectie, uh, weten wij van medewerkers, als de inspectie langskomt, dan wordt er nog hier en daar gesjoemeld, dan wordt er een, een kok of een schoonmaakster uh, even weg van het werk weggehaald en neergezet op een groep, alsof het een leid is. Uh, dat zijn natuurlijk heel ernstige Daar situaties. De we wij medewerkers, die praten daarover gewoon. Heel moeilijk. Um, wij hoorden van het onderzoek, toen zijn we op zoek gegaan naar medewerkers die hierover natuurlijk openlijk willen vertellen. Uh, die zijn er wel, maar niemand wil op tv. Iedereen is doodsbang dat ze nou, hun baan kwijtraken kwijt natuurlijk. Maar ook dat de kinderopvang in een nog kwader daglicht komt te staan en waardoor er nog meer ontslagen vallen. Dus die zijn heel bang en uh, het is ons wel gelukt om drie mensen zover te krijgen om mee, mee te werken aan onze uitzending. Die hebben ons veel verteld, maar twee anoniem dus ja, die uh, wordt de stem vervormd en uh, die krijg je niet te zien. Maar die doen wel hun verhaal, gelukkig. Er steeds uh, meer ouders die, uh, die, ja, die kunnen het gewoon niet betalen om uh, hun kinderen naar de kinderopvang te brengen. Dan nou maakt het kabinet 100 miljoen euro vrij, vrij om die ouders uh, uh, toch naar de crash, uh, althans de kinderen van die ouders, toch naar de crash te kunnen laten gaan. Helpt dat dan niet om de kwaliteit te verbeteren, die 100 miljoen extra? Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Uh, het is natuurlijk een beetje een sigaar uit eigen doos. Want eerst is er bezuinigd en dan nou wordt er weer geld teruggesluist. Of dat de oplossing is, uh, dat hopen wij aanstaande zaterdag... Uh, van een hoogleraar kinderopvang te horen. Uh, die bevestigt al deze verhalen, dat de kwaliteit achteruit gaat. En die zegt ook dat dat echt uh, invloed heeft op het gedrag van het kind. En dat dat niet goed is. Te veel kinderen op één lijst is gewoon niet goed. Dat zoveel is duidelijk. En of deze bezuiniging daar een oplossing voor is... ik hoop het van hem te horen. Ja. welke onderwerpen komen er verder langs in Kassa? We hebben verder um, een test met parkeerapps. Dus geen gedoe meer met bonnetjes en muntjes en zo'n laadpaal. Gewoon met je app. Uh, er zijn er zeven. Het is natuurlijk heel makkelijk, want uh, je betaalt per minuut. Maar welke is nou het beste, welke werkt en welke is het goedkoopst? Dat hoor je in Kassa. Ja, morgenavond om vijf over zeven op Nederland 1. Kassa met Brecht van Hulten. Nou, bereid je goed voor. Ja, doe ik. Zie je morgenavond. Dank je wel. En wat is er vanavond op televisie? Natuurlijk, Nederland-Hongarije. De teen van Van Persie doet het weer. En ook van de vaartreed aan. Dus dan moet het goed komen vanavond. En anders, uh, ja, maar, maakt het uit. We zijn toch al geplaatst. Maar als Oranje Groepshoofd wil worden in Brazilië... zal deze wedstrijd, en die van volgende week dinsdag in Turkije... gewonnen moeten worden. Dus er staat nog wel iets op het spel. De uitzending begint om 8 uur op SBS. En de wedstrijd zelf begint om half negen. En het commentaar commentaar is van... Uh... Maar je komt er wel uit. En Huntelaar maakt de goal! Oh, tuurlijk. Leo Oldenburger. Huntelaar. Hoe gaat het daarmee? Ik las dat hij volgende week zaterdag zijn rondtrein maakt na een knieblessure. Schalke, zijn club, speelt dan tegen Braunschweig. Dan is er vanavond verder Inside Man van de maker van Super Size Me. Weet u nog die documentaire over die man die zo misselijk makend veel at, zoveel dat hij bijna niet meer om aan te zien was. In Inside Man bezoekt Morgan Spurlock bijzondere plekken in Amerika. Vanavond de wereld van de marihuana. Het gebruik daarvan is in veel staten in de Verenigde Staten legaal, maar wordt door de federale overheid verboden. Speurluck gaat bij een medische cannabisapotheek werken en ervaart hoe belangrijk het is om meer marihuana aan patiënten te verstrekken. Om vijf voor half tien op Nederland 3. In de komende weken in deze serie ook nog een wapenhandelaar, een wieteler, een stakende werknemer van Walmart en een boer in de problemen. U kunt twitteren, de gids.fm, en meediscussiëren op onze eigen Facebookpagina. Maar let op je privacy. Surf naar de gids.fm. Zometeen Jurgen van den Berg. gaat kom je tot twee dingen. Toe plank. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: Clemence Ros. Ze was staatssecretaris van Welzijn en Sport. Ze was directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. En ze was de eerste vrouwelijke voorzitter in de Eredivisie bij een graafschap. Kijk, ik woon natuurlijk in de Achterhoek, dus de graafschap is gewoon mijn clubje. Waar ze uiteindelijk werd weggepest. Twee dingen. Clemence Ros, over haar liefde voor sport en over haar nieuwe baan buiten de sport... bij het ondersteuningspunt voor palliatieve zorg in Nederland. Radio 1. Vanavond tussen 8 en half negen. Het nieuws van alle kanten.